het aantal gedwongen ontslagen is dit jaar bijna verdubbeld. In de eerste acht maanden kregen 85.000 mensen ontslag... tegen 44.000 in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het CBS. De toename van het aantal ontslagen komt vooral doordat er meer bedrijven failliet gaan. Het aantal mensen dat om die reden zijn baan kwijtraakte is een jaar meer dan verdubbeld tot 41.000. In Peshawar, in het noordwesten van Pakistan, zijn bij een bomaanslag zeker 40 mensen om het leven gekomen. Een dokter noemde een dodental van 43. De bom ging af op een markt. De meeste doden zijn vrouwen. Er zijn tientallen gewonden. De aanslag was enkele uren na de aankomst van de Amerikaanse minister Clinton in de hoofdstad Islamabad. Na een reeks van aanslagen begon het Pakistanse leger vorige week zaterdag een offensief in Zuid-Waziristan aan de grens met Afghanistan. In Aken begint rond deze tijd het proces tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger Heinrich Boeren. De 88 jaar oude SS'er heeft tijdens de oorlog als lid van het zogenoemde Sonderkommando Veldmaier drie Nederlandse burgers vermoord. In 1949 kreeg Boeren in Nederland bij Verstek de doodstraf. Hij woont sinds 1954 in Duitsland. Dat hij de Duitse nationaliteit kreeg, werd hij niet aan Nederland uitgeleverd en mocht hij in Duitsland niet worden berecht. Maar Door Europese regelgeving kan hij sinds 2000 voor misdaden in Nederland in Duitsland worden berecht. De handel in ING is vanochtend gewoon hervat. Net als gisteren is er extreem veel handel in het aandeel. 40% van alle transacties op het Amsterdamse Effectenbeurs was in het kwartier in ING. En gisteren lag de handel in het aandeel in het laatste uur plat. Doordat de systemen het groot aantal orders voor ING niet aankonden. De koers van ING was toen 6% lager. En vanochtend gaat het aandeel verder omlaag. Maar het verlies is tot nu toe gering.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 Just to the good naked, hope that someone can take it. God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 Z-E-F-M!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 Maar licht uit, maar licht uit. No So secure, he's not like all them other